Wel te wel met het NWS-journaal. De Britse premier May heeft het opgenomen voor de rechters... die afgelopen week bepaalden dat ook het Britse parlement... een stem heeft bij de brexit. Sommige kranten hadden scherpe kritiek op die uitspraak. De Daily Mail noemde de rechters vijanden van het volk. Maar premier May zegt dat het belangrijk is dat rechters onafhankelijk zijn. Haar regering gaat wel in beroep tegen de uitspraak van het gerechtshof... die het Britse vertrek uit de Europese Unie mogelijk vertraagt. In de buurt van Rome zijn door noodweer twee mensen om het leven gekomen. Een man van 23 kwam om toen twee verdiepingen van een gebouw instortten door een tornado. Het tweede slachtoffer werd geraakt door een omvallende boom. Verder zijn er in Rome zelf op verschillende plekken overstromingen. Ook veroorzaakt zegt weer overlast in de provincie Toscane. In het stadje Siena werden 60 studenten geëvacueerd uit een studentenhuis... waarvan de vloer dreigt in te storten. En de rivier de Arno bij Florence staat gevaarlijk hoog. De komende jaren komen er nauwelijks nog elektrische auto's bij in Nederland... doordat het kabinet geen aanschafssubsidie voor deze auto's wil geven. Daarvoor waarschuwen onder meer de ANWB, Stichting Natuur en Milieu... en een aantal universiteiten. Volgens de organisaties moeten er in 2020... 200.000 elektrische auto's rondrijden in Nederland... maar gaat dat zonder subsidie niet lukken. Feyenoord heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de eredivisie. Tegen GoAd Eagles in Deventer werd het 1-0... De Rotterdammers staan nog altijd bovenaan, maar de afstand met Ajax en PSV is wel kleiner geworden. Ajax heeft vanmiddag twee punten laten liggen tegen AZ. De wedstrijd in Alkmaar eindigde in 2-2. Vitesse ging thuis onderuit tegen Heraklis Almelo. De Arnhemmers verloren met 2-1. FC Utrecht won in eigen huis met 2-1 van Excelsior. Het weer nog. Vanavond en vannacht valt er vooral bij zee nog een bui. Mogelijk met natte sneeuw. Het koelt vannacht af tot zo'n 3 graden.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 de componist met de ontzettende grote handen. De muziek is, uh, van Liszt is lang niet voor iedereen speelbaar. Want de man uh, leek enorm grote handen te hebben. Waardoor hij afstanden op het pianoklavier kon pakken die een normaal mens niet kan pakken. Goed, dat was dus zijn Hongaarse rhapsodie. We gaan verder met symfonie uh, nummer 3 in A mineur. Opus 56 van Mendelssohn.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 alle mensen van luisteraars, daar proberen we natuurlijk op in te gaan. Dus mocht u klassieke wensen hebben, laat het ons rustig weten. En we gaan ons best doen om u tevreden te stellen op dat gebied. CFM Klassiek, elke zondagavond van 7 tot 9 uur op dit prachtige station CFM Zandvoort. We gaan eruit met de Etude Tableau Opens 39 van Sergei Rachmaninoff. En nogmaals, de piano wordt bespeeld door Huuk. Jabert.